Goedemorgen. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oekraïne waren vannacht weer explosies te horen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Volgens CNN hebben de Russen daar mogelijk weer luchtaanvallen uitgevoerd. Over slachtoffers is niets bekend. En bij de stad Odessa aan de zuidkust van Oekraïne hebben Russische schepen raketten afgeschoten. Er wordt dus nog steeds gevochten. Later vandaag zijn er ook weer gesprekken. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar hoopvol over is. En de rode stempotloden liggen weer klaar. Over een half uur gaan de meeste stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op een handjevol plekken wordt al gestemd. Deze vrouw deed dat in alle vroegte op station Nijmegen. Goedemorgen, het is nu vijf voor half zes. En ik dacht, nou, ik kan hier voor mijn werk stemmen, dat is fijn. Dan heb ik dat gehad? Ja. Het stemmen mag tot negen uur vanavond. En goed nieuws voor backpackers met plannen om Nieuw-Zeeland te bekijken. Dat land gaat vanaf 1 mei weer toeristen toelaten uit tientallen landen, waaronder Nederland. Je moet wel geprikt zijn tegen corona en een negatieve testuitslag bij je hebben. Bij aankomst word je dan nog een keer getest. En Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verloren gisteravond van Benfica. Fans zagen de bui al hangen. Ajax kreeg veel kansen, maar het lukte maar niet om te scoren. Blind was op na 60 minuten. Hij maakt de onnodige fout, en wordt afgestraft. Oh, een knap op mis. Dan is het klaar? Ik vond ze echt fantastisch spelen. Echt geweldig. Maar ja, we kwamen er niet doorheen. En op een gegeven moment, ja, dan valt hij aan de andere kant. Dat is nou eenmaal de voetbalwet, denk ik. Heel pijnlijk, want het is alweer uh, nu het 27e jaar dat we niet, uh, niet doorkomen met een thuisstrijd. Dus uh, verschrikkelijk. Nou, Benfica scoorde dus wel één keer. En dat was voor de Portugezen genoeg na het gelijkspel van twee weken geleden. Het weer nog. Het wordt een prima lentedag. Vanochtend is er veel zon. Later schuiven daar wel wat wolken voor. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen aan de kust kan er een buitje vallen. Het wordt 14 tot 18 graden. Zie Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files nemen snel af. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A8. Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Knoop het Koenplein en Zaandam. 10 minuten vertraging.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 Okay. away. What could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything. Alleen maar dacht aan jou. En waar zijn de dagen? Dat ik zei: Ik hou van jou. En ik weet we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds meer uit tot later: Tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed call and meet me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 Is het of no? Ik wil Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Zelensky van Oekraïne heeft in een videoboodschap gezegd... dat Rusland nu realistischer aan de onderhandelingstafel zit dan eerder. Hij benadrukte dat geduld en tijd nodig zijn... maar ook dat elke oorlog eindigt met een akkoord. Vandaag wordt er verder gepraat. Zelensky zei verder dat de Russische troepen zijn vastgelopen... maar dat ze nog altijd steden beschieten... Zo gingen veel Oekraïnse steden vannacht opnieuw het luchtalarm af, ook in Kiev. Daar zijn volgens CNN opnieuw explosies gehoord. De stembureaus zijn weer open voor de derde en laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen. De hoogste opkomst wordt vandaag verwacht. Er zijn ook veel meer stembureaus open dan gisteren en maandag. Het weer, eerst zon, later meer bewolking en mogelijk een bui. En het wordt 14 tot 18 graden. CLM.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 jij weet niet what's up. Ik wil door tot mañana. Geef je over aan mij. Let papi zing een beetje Spaans voor me Ik zeg de dame in mas, mami, je gaat laag voor me Geloof me, kan je laten zingen als Rihanna En ga ik naar beneden, kan ik spelen als Santana Want ik weet wat jij denkt En ook al zeg je niet veel Je ogen en heupen, die spreken genoeg Ik weet dat je me loest Zonder dat ik iets doe, druk je mij in de hoek Bailame lento, lento Rapido, rapido, dame más. Otra vez, bien lento Wat's up? Ik wil door tot mijn jaren.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 Tell can Kleine. Antwoord, op 106.9 FM Can't lock it ZFM, ZFM.